Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Verenigd Koninkrijk organiseert het volgende Eurovisie Songfestival. Eigenlijk zou het Songfestival vorig jaar in Oekraïne moeten worden gehouden... want dat land won vorige keer. Alleen vanwege de oorlog kan de veiligheid niet worden gegarandeerd. Dus was de volgende logische keuze het Verenigd Koninkrijk, zegt mijn collega Jorn. Nou, Het hing wel in de lucht. Andere landen waren ook wel geïnteresseerd, zoals Spanje... De ging ook nog rond, dat het dan dichtbij Oekraïne zou zijn. Maar het is een goed gebruik van het Songfestival... dat als de nummer 1 uh, niet wil, dat ze met de nummer 2 gaan praten. En dat was het Verenigd Koninkrijk. Oekraïne mag wel meepraten over de shows... zodat die ook een Oekraïens tintje krijgen. De grote bosbranden ten zuiden van de Franse stad Bordeaux... zijn onder controle, dat zegt de brandweer. Aan de zuidwestkust van Frankrijk woerden al twee weken branden... als gevolg van de hitte en de droogte. Alle geëvacueerde bewoners kunnen weer naar huis. De politie in Den Haag heeft gisteren een hond getazerd. Die hond zou iemand gebeten hebben. Toen de politie erbij kwam, was de eigenaar van de hond agressief. En daarna werden de agenten aangevallen door de hond, die toen werd getaserd. De hond heeft geen blijvende verwondingen overgehouden aan de stroomstoot. Een hoop kabaal, overal poep en vuilnis op straat. Meeuwen overspoelen grote steden als Amsterdam. Cirkel, cirkel, cirkel duikt weer flats en schijt hij over mijn was, op mijn balkon, op mijn... Nee, ja. Dit was Martine. Zij is lid van een actiegroep die de meeuw de stad uit wil hebben. Ik heb wel een orde opgekocht. Oh, nodig ook? Nodig, ja. ja. Ja, dat gekruis in de ochtend, dat is echt niet normaal. Deze vogelexpert snapt wel waarom de meeuwen naar de stad trekken. Beesten kunnen nergens anders heen. In De nesten worden leeggefroten door de vossen in de duinen. Uh, wij willen allemaal recreëren, willen onze hond uitlaten. En door klimaatverandering ook uh, steeds minder voedsel in de Noordzee. Het weer nog: het is een wisselvallige dag. Met zon, maar op sommige plekken ook wolken. Hier en daar wat regen met mogelijk onweer. Het is tussen de 20 en 26 graden. ZFM: verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 van Zaanstad naar Horend staat bij de afritweide Wormer een file van 3 kilometer. En de vertraging is daar 20 minuten. Verder is het wat drukker op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. Het oponthoud is daar 10 minuten en dat komt door de afsluiting van de A10 Zuid. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomer. Zomerheers is de zomer van ZFM, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen.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 And fly away to someone new Everybody's gone They left the television screaming That the radio's on The schooner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 Stilte yes, de tijd is vlucht weg naar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 Het uh, derde uur alweer, uh, mannen. Gaat goed? Ja, het gaat lekker. Alles onder controle, Albert ja, wij, uh, wij hebben alles onder controle. Ja? Ja. Het is nu twee tegen één. Hè? Twee tegen één, ja. Dat is ook wel leuk. Ja, nee, daarom. Maar ik heb er nog niks van gemerkt. Nee. Kom maar op, kom maar op, kom maar op. Ja, nou, uh, wat gaan we doen, uh, derde uur? Nou, uh, de, we kunnen natuurlijk met één oog kijken naar uh, de uh, uh, individuele tijdrit die momenteel verreden wordt. Uh, de voorlaatste etappe.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 Uh, met nog ruim 9 minuten te rijden. Ze zijn allemaal op uh, softs vertrokken, om het zo maar eens te zeggen. En de snelste tijd voorlopig uh, bij uh, Leclerc. Gevolgd door Verstappen en PRS. Maar goed, we hebben nog ruim negen minuten te gaan in die Q1. Dus wat dat betreft nog allerlei... Wij volgen dat natuurlijk nauw voor u het komende uur. Ik ben groot fan van de Formule 1... maar niet van dit circuit van Paul Ricard. Dat streepjescircuit dat... Olaf Mons zei ook al van dit is het laatste jaar dat ze daar rijden. Maar Spa staat ook op de nominatie om gelicht te worden. Dat vind ik weer zonde.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 En Carl Sainz uh, staat uh, op dit moment op de derde plek. En hoe gaat het met de teamgenoten van, uh, um, um, van uh, Max? We hebben het over Perez. Ook die uh, is aan zijn outlap uh, bezig en staat op dit moment op de vierde plek. Meer autosportnieuws hoor je zometeen uiteraard uh, bij de Pit Report. Dat doen we na deze van Eddie Murphy. echte fan van hoor van uh, de disco muziek zoals uh, deze plaat uit de jaren 80 van uh, Eddie Murphy hoor de Party All the Time. CFM Race Radio Pit Report. Report. Yeah! Nou is het zo'n Party All the Time uh, in uh, Formule 1 England op uh,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 Charles Leclerc met 170 punten. Op een derde plek vinden we Sergio Perez met 151 punten. Vierde Carlos Sainz en vijf George Russell. En vermeldenswaardig is natuurlijk uh, uh, ja, Valtteri Bottas met 46 punten op een negende plek. Uh, hoe staat het bij uh, de Q1? Is achter de rug? Ja, gaat heel goed. Leclerc heeft de eerste plek behaald in de Q1. Voor Max is er een P2 vlak achter Leclerc.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 Het is toch uit de tijd, meid? Je kunt het ook aan mij kwijt. Weet. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Lange fierest naar het zuiden, Holland plat en de Spaanse zon, geen beweging. So Hè, twee uh, nederpopplaten uh, achter elkaar. Als eerste bloem en even aan mijn moeder vragen. Een kaartje van vijf gulden. jongen, jongen. is dus twee euro uh, nog iets is echt Helemaal niks, uh, Benno. Helemaal niks. Helemaal niks. Dus, uh, hele helemaal niks. Dat waren ja. nog eens mooie tijden. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Tegenwoordig betaal je al uh, twee uur voor uh, één rol uh, toiletpapier. Als je niet uitkijkt. <laughs> ja, ja, ja. In ieder geval met uh, die mega-inflatie.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 Eens even kijken, hij, uh, wat heeft hij nog meer? Uh, dan is, heeft hij nog een, iets over gefokt. Uh, nou, dat is allemaal geen kinderen, geen schapen. Oh, dat is zo. <lacht> <lacht> dus neem hem niet mee uit wandelen waar schapen zijn. Want het, nee, dat gaat het uh, niet goed. Wordt het ook een zootje. <lacht> nou, in ieder geval in Zaltpartijn. hebben we schapen eigenlijk in Zaltpartijn. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. niet meer. Dat is waar, voor een jaar geleden waren er nog schapen. <lacht> ja, precies, ja, ja. whisky.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 Ja, jan, oh, Heb je het zelf gecontroleerd? Ja, ja Ik, ik ja, okay. heb vanmorgen nog wel even gekeken, uh, ja. Oké. Okay. Ga naar nog Toch Nee, een vos heel lustig Geen vos. Oh, okay. oh ja ja. ja. Dieren te huis daar zit whisky aan de Keesomstraat 5 in ons eigen prachtige dorp 088 811 3420. Dat is het telefoonnummer. Of even kijken. Oh, daar, heet, daar is de eerste bellerrol zegt. Dat is fantastisch. Dieren te huis <laughs> Uh, nee, ik moet beter zeggen, dierenthuis.kennemeland, apperstaartje, dierenbescherming.nl. Daar kan je naartoe mailen. Dat is whisky. Dank je wel, Benno. Nou, als ik juist hoor, dan loopt het allemaal wel los uh, met uh, whisky, hè? Ja. Toch? <laughs> believe me alone. uiteraard weer op het, uh, op het circuit in uh, Sanford. The Boys Are Back in Town van uh, Tin Lissy. Uh, daar moeten we dan aan denken. Tin Lissy heeft ook een hele andere plaat gemaakt. En dat bracht me weer uh, op een idee uh, eigenlijk door het dier van de week. Whisky. Dan denk ik van nou ja, dan kunnen we Whisky in the Jar uh, wel weer eens draaien van uh, Tin Lissy, uh, De lekkere gouden single.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 Maar uh, zoals het er nu uitziet, zou Verstappen... dus op pool kunnen eindigen. Maar ja, ik, ja ik maar loop, een ik... megagot, hè, van een seconde verschil. Dat ja. is nog wel wat. Ik, ik loop, ja, maar we zijn er ook nog niet, hoor. Want je hebt nu de, de, nog met nog 1 minuut 45 te gaan... dan heb je al die, die, die, die snelle rondjes. Want, uh... oh, dit is een mooi nummer. Uh, goed, uh, jongens. Uh, Houdt u te wisselen er bijna. We zijn er, bij bijna, ja. ja. weet, er bijna op. Sainz, <laughs> nog een om De snelste Verstappen-PRS, Leclerc. Ik weet wel hoe het werkt, hoor.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 The, uh, the het wordt een hele het wordt een lange rit. O zeg, ben je fit? Ik wil Jou naar de top. Ik zie het paradijs als kleine tussenstop en dan weer vlug naar Parijs. Oh ja, yeah. tour de tour, tour de tour, tour de tour. Het is de tour de France en ik ga met je mee. Au dat is uur naar Met naar de Midi-Pyrénées. Ga te snel voor? Ik heb een tafel voor twee, gereserveerd in Parijs, op de Champs-Élysées. Wacht op mij, wacht op mij, wacht op mij. Het is een vrij parcours, de Altouès-moment toe. Oh lieve, slaap maar naar moers, ze ben je nu al moe. Het is een wachtige weg, het glimmen valt je niet mee. Maar in geval van pech, bellen wij één, twee. Oh yeah. Me, me, me. Uh, mooi hè, deze ziel van uh, Ellen Tendamme en de Tour de France. Uh, bekend geworden uiteraard door het uh, programma, nou weet ik het zeker, de etappe.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 Het is wel een grote. Hoe noem je dat? Ja, tombola. tombola. In de laatste twee minuten gaat dat altijd gebeuren, hè? dat weet je. Hè? De allerlaatste ronde, daar doen ze het in. Nou ja, nu stappen we weer op twee, Press op drie. Leclerc nog steeds het snelste. Nou ja, en vergeet niet, Science die valt straks echt weg. Want die, die moet als, als laatste starten. In verband met de complete motorwissel. Ze vierde alweer. Maar we, we, ja, het blijft nog even een Tombola, zoals je dat zo zegt.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 See what you can find If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Spread along the lead. You went down or return twenty 25 When the sun goes down, you can make it, make it good and only five. We love happy people, we're not, not daddy, we're not mean. We love everybody, but we do as we please When the Sailing in the sea. We're always happy. The lives we're living here, yeah, that's our philosophy. Pitten uit op Paul Ricard in Frankrijk Hij is op dit moment zeer druk. Albert-Jan en Benno. Want ze gaan nu allemaal voor die laatste ronde nog even de baan op natuurlijk. Hè? Dringen, dringen, dringen. Ja, wat zei je ook alweer. Leclerc staat dan weliswaar op Paul. Allemaal, of trouwens, dan weer op de softbanen En Verstappen op twee. Maar hoeveel verschilt het? Achtduizendste van een seconde. Zetje, zetje, zetje. Als, je, als je knip, als je knip het met je ogen, duurt het nog langer. Ja, ja, ja. God, ben jij langzaam. Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, Leclerc volgens nog... Het uh, uh, ja, dat, dat, dat zit hem toch in de staart, hoor. Er moet nog niks gebeuren, of wat dan ook. Gele vlaggen, of uh, wat dan ook. Maar in ieder geval, Leclerc dus op 0.008 uh, seconden uh, seconde sneller dan Verstappen... die op 2 staat. 3 Perez, 4 Russell, 5 Hamilton. Dus de Mercedes zijn ook uh, ja, bovenaan terug te vinden... Zes Norris, zeven Alonso. En uh, die toch wel verrassend uh, een paar keren hoog uh, in de Q3 stond. Ja, geweldig. En uh, als 8e uh, Tsunoda, negende Sainz en tiende Magnussen. Maar goed. Ook weer een Haas H in de H Kijk, 10. Het, het, het schaakspel begint nu. Hè. Ze beginnen nu heel langzaam te rijden.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 Ja. Hoe heeft ons stagiair het gedaan? Ah, die stem alleen al, hè? ik bedoel, ik kreeg heimwee naar die stem. En die heb ik nou weer, nou weer, weer drie uur lang mogen aanhoren. Geweldig, nee, leuk dat je er bent. En nou ja, we gaan het nog een paar keer samen doen. Ja. En dan, dan laat ik je op een gegeven moment los. Maar alles in goed overleg. Hè? Zeer goed overleg, ja. oh, okay. tot over twee weken. We hebben de nummers al uitgewisseld. Hè? Ja. Oh, nou, oh, oh, nou, nou, nou, nou, nou. No, no.